9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal de politie. Ze hebben tips binnengekregen over het hulmeisje. En natuurlijk doen we verslag vanaf de Filipijnen. Hoort u ook al meer over bij Dorot Megens in het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat het door plunderingen te gevaarlijk is om hulp te verlenen in Tacloban op de Filipijnen. De stad is zwaar getroffen door de orkaan Hayan. De transporten van het Rode Kruis kunnen alleen naar gebieden waar het niet zo onveilig is, zegt woordvoerder Melijn Stoffels. Dat is niet alleen voor ons belangrijk, maar ook belangrijk voor de mensen die de hulp krijgen. Want ze moeten hem vervolgens wel houden als ze de hulp krijgen, zeg maar. Dus daar moeten we rekening mee houden. Ja, en inderdaad, eh, onderweg plunderingen, eh, diefstallen van auto's, dat soort dingen. Dus dat betekent dat we onze hulpverlening heel goed moeten plannen en organiseren. Bij een massale bestorming van een opslagloods met rijst... vielen er zeker acht doden. Plunderaars gingen er uiteindelijk vandoor met meer dan 100.000 zakken rijst. Het staatsburgerschap van Malta is voortaan te koop voor 650.000 euro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 De opiumproductie in Afghanistan is nog nooit zo hoog geweest. Het gebied dat voor de papaver teelt wordt gebruikt... is voor het eerst groter dan 200.000 hectare. Opium dat wordt gewonnen uit papaver is de grondstof voor heroïne. Een gespecialiseerd bureau van de VN heeft berekend... dat de productie van opium is gestegen met 36% ten opzichte van vorig jaar. De drugshandel, waaronder de opiumproductie... is voor terreurgroepen als de Taliban een belangrijke inkomstenbron... Afghanistan produceert ongeveer 90% van alle opium in de wereld. Vooral in de zuidelijke provincie Helmand wordt veel papaver geteeld. Het kabinet wil het makkelijker maken... falende toezichthouders bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties... te ontslaan of aansprakelijk te stellen. Minister Opstelten wil daarvoor volgende maand een wetsvoorstel indienen. Hij wil ook duidelijke regels over taken van de toezichthouders. Volgens Opstelten weten ze nu niet altijd wat er van hen wordt verwacht... Sommige toezichthouders leunen achterover en stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur, zegt hij. De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten, bijvoorbeeld met de scholenkoepel Amarantis, het ruwaard van Putten ziekenhuis en woningcorporatie Vestia. De politie heeft na de uitzending van Opsporing verzocht 20 tips binnengekregen over het hulmeisje dat in 1976 werd vermoord. Woordvoerder noemt dat een prima resultaat. Het slachtoffer werd in oktober 76 doodgevonden... op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. De zaak werd nooit opgelost. Nog steeds is niet bekend wie het meisje was. Met behulp van nieuwe onderzoek kan worden gezocht naar een familielid. Zij het NFI gisteren in opsporing verzocht. En we zoeken daarbij naar een ouder of een broer of een zus van het meisje. In de tussentijd werken we er hard aan om het DNA-profiel nog verder uit te breiden... om nog meer dna kenmerken inzichtelijk te maken. En wat we ook graag willen is om aan de hand van het DNA de oogkleur van het meisje te onderzoeken... omdat ook de oogkleur tot op dit moment onbekend is. Bij de 20 tips van gisteravond zat ook de naam van een mogelijke verdachte... die inmiddels in de 70 moet zijn. En ook is de naam van een vermist Duits meisje genoemd. Het weer flink wat zon, maar op sommige plaatsen nog mist. Blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden aan zee... waait een matige noordwesten wind. Morgen weer kans op regen. En de verkeersinformatie krijgt u van René Passet. De files beginnen nu langzaam op te lossen. Het zijn er nog 24, alles bij elkaar 80 kilometer. Dat is minder dan normaal op dit tijdstip. Wel vertraging op de A1, Apeldoorn naar Hengelo. Tussen loop het Beekbergen en Twello, 3 kilometer. Dan wordt er na 10 uur een vrachtwagen geborgen. En dan gaat de snelweg bijna helemaal dicht. Op de A50 arnhem Os is veel vertraging na een ongeluk. De weg is wel vrij, maar tussen, het, Valburg, of tussen het Grijzoord en Valburg... mag u nog aansluiten in 7 kilometer file. De A65 ten Bos Tilburg is vastgelopen bij Helvoort. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zat 5 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Omrijden is vrij eenvoudig. Volgt dan de borden Eindhoven. Dan rijdt u via de A2 en de A58. Geen treinen tussen Hilversum en Baarn. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Straks de honger op de Filipijnen en onveiligheid daar. En de politie...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 Kies daarom, net als wij, voor de ANWB Autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar anwb.nl slash autoverzekering. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Er zijn bij de politie veel tips binnengekomen over die geruchtmakende zaak. Een mysterie dat al 37 jaar duurt... Wie is het hulmeisje? Een van de tipgevers noemt de naam van de mogelijke dader. Ik spreek zo dadelijk de politie. Maar eerst, op de Filipijnen is het officiële dodental... als gevolg van de orkaan Hajan bijgesteld naar meer dan 2200. De cijfers komen van de Nationale Rampenraad. Zeker 3600 mensen zouden zijn gewond en 80 nog vermist. Toch zijn er veel mensen in het rampgebied zelf... die het hebben over 10.000 doden. Hoogleraar Rampenstudies van de Universiteit van Wageningen, Georg Frenks, vertelt hoe die cijfers zou kunnen verschillen. In de eerste plaats heb je het begin natuurlijk te maken met schattingen. Uh, het aantal vastgestelde en geregistreerde doden, uh, dat is natuurlijk altijd een ander verhaal dan de schattingen. Uh, er is vaak veel tijd nodig om dat precies vast te stellen.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 Degenen die iets meer geluk hebben gehad... beginnen aan de eerste herstelwerkzaamheden van hun huis. Zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Dorpje op de weg tussen Ormok en uh, Tacloban. Wat vooral opvalt uh, langs de weg... is dat uh, bijna alles is omgewaaid. Alle elektriciteitspalen zijn geknakt. Zelfs die van beton... Hier in dit dorp uh, zijn ze druk bezig met de reparaties. Word naar binnen gewenkt. Mevrouw zit daar in een uh, schuurtje te eten. Dit is haar huis, nieuw huis. Tijdelijk huis. Ja, mijn huis is broken in de typhoon Echt Het echte huis, het is uh, vernietigd. Hij he, heeft dat tree. Waarom nu? In order to... Uh... De roads were gonna clear. Belangrijkste is dat de weg eerst helemaal goed wordt vrijgemaakt. Everybody is really totally suffered and all the houses is uh, no more no more uh, roofs. Most of the houses is totally damaged. So. Er wordt iemand voor me gezocht die Engels spreekt, die vertelt: kijk maar, ja, eigenlijk is ieder huis beschadigd. We need some tents to cover. Just to for a while. En wat ze nu vooral nodig hebben, dat is uh, zeildoek, tentdoek, om die kapotte daken af uh, te dekken. But most of the people here need something to shelter, and also food mostly, rice or uh, something like canned goods, uh, everything that they can survive for a few days. En het eten raakt op, dat hebben ze nu nodig, rijst of blikken, maakt niet uit wat, om een paar dagen te overleven. Dat het er niet is, is dat omdat de winkel alles kwijt is of omdat je geen geld meer heeft. The main problem here is all the stores are totally closed, no stacks, everybody needs. De voorraden zijn vernietigd. Ja, en dan de bank is het withdraw. So, because the ATM is also closed. En de geldmachines doen het niet meer. De banken zijn gesloten. Dus al heb je geld, dan kun je er niet aankomen. komen. En it's very hard. You have to make a file, long, long. Long line, before you get some food on the on the city. Je moet ervoor naar de stad en daar moet je heel lang in de rij staan om ergens aan te komen. Nou, ik zie nog twee varkens hier. Ja. Yeah. They're not gonna survive long, no. Oh ja, die gaan. Yes, why not? It's also one of the options. Mm. Yes, why not? <laughs> en nog een kip erop die rond. Ja, yeah, ja, yeah, the chickens also. <laughs> die zijn er tenminste nog. Ja, daar hoorden we wat eetbaars op de achtergrond. Het verslag van Matthijs van der Wiel. Inmiddels vanochtend vroeg aangekomen in Takloban. Nader vandaag hoort u veel van zijn verslagen uiteraard op Radio 1. Tien minuten over negen is het naar het Hulmeisje. Er zijn twintig tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht. Gisteravond over het Hulmeisje. Het lichaam van het kind werd in 1976 gevonden bij een parkeerplaats... in de omgeving van Maarsbergen. En men dacht eerder dat het om een wat ouder meisje zou gaan. Een oudere vrouw. Thomas Aling van de politie Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat beeld is inmiddels aangepast. Um, we begrijpen dat één van de tips die u heeft binnengekregen... wijst naar een mogelijke dader. Ja, in ieder geval een, uh, wordt een naam genoemd uh, van een mogelijke verdachte. Nou, dat is natuurlijk interessante informatie. En daarnaast wordt er ook nog een naam genoemd van een mogelijke slachtoffer. Nou, het is nu nog te vroeg om te kijken of we die naam überhaupt al hadden. Dus uh, mm -hmm. uiteraard zijn we die... Uh, tips nu uitgebreid aan het uitzoeken. En die naam van die verdachte, ik begrijp dat u die hier niet gaat geven op de zender. Nee. Maar u zei gisteren tegen mij, uh, wij gaan ervan uit dat... Uh, tenminste, dat is een tip die we eerder kregen... verdachten nu zo'n beetje rond de 70 à 80 jaar zouden moeten zijn. Is deze verdachte die genoemd is dat ook? Nou, er is een naam genoemd. Uh, en daar moeten we eerst wat andere zaken bij vinden. Dat betekent mensen geven die tip door... En daarna gaan we het nog eens uitgebreid met deze tipgever over hebben... wie dat nu precies is en waar die dan zou wonen, et cetera, et cetera. Dus in die zin, de informatie is nu nog te mager om daar iets over te zeggen. Maar er is geen leeftijd bij genoemd bij deze mogelijke dader? Op dit moment nog niet, nee. Oké, okay. want dat zou natuurlijk interessant zijn. Jazeker, ja. ja. En u heeft het over um, naam van, van het meisje. Um, hoe, hoe is daarover bericht? Ja, het zou een Duits meisje zijn. Daar is de naam ook uh, van bekend, althans iets genoemd. Nou, dan gaan we uiteraard uh, die naam ook bekijken en ook met de Duitse politie uh, die informatie delen... Uh, om te kijken of uh, dit zou kunnen kloppen. Ja. Um, het is allemaal goede informatie die we gisteren hebben binnengekregen. We hebben wel vaker namen gekregen van vermiste meisjes... Uh, dus helemaal uniek is het niet. Maar iedere naam is misschien weer een mogelijkheid... dat we het hulmeisje echt haar eigen naam kunnen teruggeven. Natuurlijk. Ja, en op zich wel interessant dat nu Duitsland in beeld komt... omdat uh, volgens mij is het meisje nooit als vermist opgegeven in Nederland, toch? Uh, nee, dat klopt. Maar daar moet ik ook een kanttekening bij plaatsen... omdat natuurlijk in die tijd, in 1976... Ja, de registers niet zo zijn zoals die nu zijn. Dus als er aangifte werd gedaan... Ja, dan werd het uiteraard in de systemen gezet. Systemen, dat betekent dus gewoon uh, zeg maar aan papier waar de gegevens op werden gezet... en niet het computerverhaal wat we natuurlijk nu hebben. Want we leven nu in een hele andere tijd dat het allemaal veel makkelijker is terug te vinden... en veel beter ook wordt bijgehouden. Ja. Maar u gaat er inmiddels wel van uit dat ze uit een ander land komt, of niet? Ja, dat heeft het isotopenonderzoek uitgewezen. Dat zij uh, ja, ook uit het gebied van de Eifel komt. Isotopenonderzoek, wat houdt dat in? Isotopenonderzoek onderzoek, dat zijn stoffen uh, ja, die in het lichaam zijn aangetroffen. In het lichaam bedoel ik het stoffelijk overschot wat te vol. Dat is allemaal een heel technisch verhaal Ja, overigens. maar ik Energie, het wel, ja. Die kan daar heel veel, uh, veel mee doen. Uh, bijvoorbeeld wat er in de tanden is opgeslagen en in de haren. nou Die gegevens die kunnen gelezen worden, dat is allemaal heel erg knap. En daar is onder andere vulkaanstoffen ook in aangetroffen. Um, nou ja, en dat is specifiek ook voor dat gebied daar in de Eifel. Dat is een uh, richting dus waar ze zeer mogelijk vandaan zou kunnen komen. Nou, het is toch wel bijzonder dat u in korte tijd zoveel meer te weten bent gekomen. Hè? Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk die voortschrijdende techniek. En we hopen natuurlijk dat het DNA, daar is de energie nog druk mee bezig, dat het DNA-profiel nog uh, goed zichtbaar wordt. En dat zo mogelijk in een later stadium, als dat een heel duidelijk DNA-profiel wordt een uh, verwantschapsonderzoek kunnen doen. Want dat is dan weer een, die een andere lijn... dat ze richting uh, de identiteit van het meisje kunnen komen. Ja, ja precies. Um, en, en bent u ook meer te weten gekomen over haar leven... in de maanden voor haar dood? Nou, er is wel iets heel specifieks daar wordt aangegeven. Dat ze enige tijd eenzijdige voeding heeft gehad. Nou, dat kunnen een aantal dingen betekenen. Het kan andere betekenen dat uh, ze arm was. Dus dat ze plotseling maar... Uh, bijvoorbeeld alleen maar granen um, heeft gegeten, omdat er geen geld meer was. Maar, het kan natuurlijk ook zijn, dat ze is ontvoerd, dat ze ergens is, opgeslagen, of ergens is opgesloten... en die eenzijdige voeding heeft gekregen. Oké, okay. nou, dat is ook weer interessant. Um, ja. Als u nou te weten komt wie de dader is, stel dat, dat de naam die genoeg genoemd is... inderdaad uh, past bij degene die dit meisje mogelijk ontvoerd heeft. Laten we daar dan even van uitgaan. Kunt ja. u hem dan nog oppakken, of is deze zaak verjaard? Ja, dat is wel een beetje zuur natuurlijk. De zaak is verjaard. Uh, en dus het uh, betekent alleen dat we die meneer wel uh, kunnen gaan horen. En hopen natuurlijk uh, ja, dat hij uh, zeg maar schoon schip maakt om te vertellen wat hij nou precies gedaan heeft. En we hopen natuurlijk ook dat het juist het puzzelstukje ook kan geven wie dit meisje is en hoe ze heet. Want dan kunnen we, we het meisjes een naam geven zij heeft natuurlijk ook um, ja, nabestaanden en ja, die krijgen dan eindelijk rust. Goed. Thomas Aaling van de politie Midden-Nederland. Bedankt. Graag gedaan. En zijn de bewoners van Sint Maarten nou enthousiast... over de komst van koning en koningin? Met Noré Meijer straks daarover. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Want die is daar, dus die hoort u straks. We schakelen over naar stembureau 1 in Leeuwarden. Mark Robin Fitz, hoe is het met de opkomst? Goedemorgen. U bent nummer 20 en u bent nummer 21. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. Dat gaat prima dus. Vindt u dat goed? Ja? Dat is, uh... Nee, dat is maar het moet nog een beetje op gaan komen. Er zijn 19 stemmers uh, u voorgegaan. Goed, nou, dan zijn wij 201, dat klopt. Dus... U weet wat het gaat worden? Ja, dat weet ik al heel Mag lang. ik u dat vragen of uh, houdt u dat liever voor u? Nou, op een oude buurman. Of op een oude buurman? <laughs> ja. Is dat? Ja. ja? En, en, en, dat en, maar... is niet de norm, maar de man heeft wel hard voor de stad. En waar is die van? van die, die buurman? Die, is, uh, die werkt altijd, staat er op de affiches. Oh, ja, ja. ben ik vanmorgen geweest, de wethouder van Economische Zaken. Ja, prima. Meneer Deinem. Juist, ja. ja. <laughs> nou, ik zou zeggen, ga stemmen. En mevrouw 21, ik, Oh, u hoort bij elkaar, ik, uh, u hoort bij meneer 20? Ik, uh, ik hoor bij meneer 20. ja. Of hij, en uh, gaat u ook op zijn buurman, oude buurman stemmen? Ik of, weet uh, ik nog niet. weet ik, het nog niet? Ik zit nog steeds te twijfelen, ja. Zal ik u even apart nemen, dan praten nee, we het nee, nog even nee, door. Het, Wat zijn uh, voor het, u de belangrijkste... Vast het, het, het wel, nou, het... het, uh, het het is hier in Friesland, dus dan moet je toch een beetje anders stemmen dan als je dus voor. Uh... Maar wij moeten zo sporten, dus ik, uh, ik ga even op schieten. U, uh, u gaat nadenken terwijl u met nummer 20 naar het hokje loopt. Eerst en dan loop ja, ik er de even, de even de heen. En dan gaan nummer 21 in bed gelegen. Dat is 21, het best wel, houdt het wel spannend. Ja, ja, <laughs> ja, ja. <laughs> maar het komt wel goed. Ja, het het komt wel goed. Ik gaan vast stemmen. Succes. Daar gaan nummer 20 en 21 bij stembureau nummer 1 in Leeuwarden. Traditioneel. Het stembureau in het stadhuis en daar komt nummer 22. Ja, ik zie hier een affiche staan. Daar staat uh, jij hebt invloed. U hebt ook invloed, meneer. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. En u gaat van uw invloed uh, gaat u nu gebruik maken? Dat klopt als een bus. Ja, daar gaat gebruik van maken. Ja. Nou, dan bent u toch uh, behoort u tot de minderheid in leeuwen, want de okay. verwachting wordt dat de opkomst onder de 50, misschien wel 40 procent is. Zonde. Ik vind dat mensen als ze de stem hebben, die stem ook moeten gebruiken. Ja. Dat uh, doet u uw hele leven al. Ja, eigenlijk wel. Sinds mijn achttiende, ja. ja. Zeg, en uh, mag ik vragen wat het gaat worden? Nee, dat mag u niet vragen. Dat hou ik lekker voor mezelf. U, mag, u maakt ook gebruik van uw uh, privé? Ja, absoluut. Ja, ik zou zeggen, uh, gaat u gang? Dank u wel. Ik ga mijn stem uitbrengen. Okay. Ja, daar gaat hij dan. En uh, misschien dat ze het niet allemaal willen toegeven, maar er zijn heel veel politici in Nederland, niet alleen lokale politici, maar ook landelijke politici, die heel graag zouden willen weten wat die meneer gaat stemmen. Want ondertussen loop ik trouwens even het stadhuis van Leeuwarden uit. Het wordt hier een beetje rumoerig. Want het zijn natuurlijk maar uh, lokale verkiezingen, maar toch is het een graadmeter. Voor de landelijke regering. Het is ook niet uh, voor niks dat hier afgelopen zaterdag ineens allerlei uh, politieke kopstukken op de markt te vinden waren. Ze zeggen hier in Leeuwarden. We hebben er nog nooit zoveel achter elkaar hier uh, gezien en dat wil natuurlijk toch wel wat zeggen. In totaal zijn er 86.113 kiezers opgeroepen hier in Leeuwarden om te komen stemmen. En ja, we zullen vanavond naar achter horen hoeveel mensen daadwerkelijk de moeite genomen hebben. Er wordt verwacht dat de opkomst wat tegen gaat vallen. Maar uh, dat zullen we dus zien. Nou, ja, dat wachten we dan. dan. Jo, dank je. Zeker. Goed uit Leeuwarden. Ja, goed terug uit Hilversum. En uh, natuurlijk uh, in Den Haag, Jané nee, Passet. Ja, waar de ochtendspits al voorbij is, Lara. Den Haag en Rotterdam, daar rijdt het alweer lekker door. Het gaat iets minder snel rond Amsterdam. En op de A1 nog steeds file Apeldoorn-Hengelo... Een opvallende file tussen knap het Beekbergen en Twello... door die kapotte vrachtwagen daar... die uh, na de ochtendspits geborgen zal worden. Op de A2 Maastricht-Eindhoven gebeurde een ongeluk... bij de afrit Valkenswaard. Vandaar die drie kilometer file daar. Op de A65 Den Tilburg bij Helvoort vijf kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. Rij maar om via Eindhoven voorlopig over de A2 en de A58... want de linker is nog wel eventjes dicht. Geen treinen tussen Hilversum en Baarn door een aanrijding. De vertraging daar is meer dan een uur. Ze begonnen met kennismakingsbezoeken in Nederland, in de provincies en enkele buurlanden. Maar nu is het Caribisch deel van het koninkrijk aan de beurt. Koning Willem-Alexander en zijn koningin Maxima zijn aangekomen op Sint Maarten. En verslaggever Menno Reemeyer is daar ook. Menno, we weten dat Beatrix populair was bij de bewoners op de Caribische eilanden. Zijn de mensen op bijvoorbeeld Sint Maarten ook enthousiast over de komst van de nieuwe koning? Nou, koningse zin zijn ze hier wel op de Cariben. Uh, ik, ik moet er wel bij zeggen, uh, wat ik dan hoor is, ze moeten zich nog wel bewijzen, die twee. Uh, en dan met name uh, Willem-Alexander natuurlijk. Je ziet het ook wel een beetje in de uitstraling. Het valt hier reuze mee of tegen het is, me hoe je het bekijkt, hoe er naartoe geleverd. wordt. Uh, we hebben moeten zoeken naar de oranje vlaggetjes en de rood-wit-blauwe vlaggen. Uh, nu. Het bezoek aanstaande is. Over een paar uur uh, gaat het beginnen. Zie je wel wat aankleding, maar niet overdreven veel. Uh, ze vinden het leuk. Uh, ze horen bij het koninkrijk. Maar je moet je ook beseffen, als je hier op straat loopt... ze spreken Engels allemaal, Lara. En ze zijn erg op Amerika gericht. Oké. Okay. Um, het is een kennismaking. Hè? Wat staat er op het programma voor de koning en koningin? koningin? Nou ja, je hebt het gezien met die provinciebezoek. Je had het er al over eh, een beetje hetzelfde. Eh, zoveel mogelijk mensen de handen schudden. Zoveel mogelijk mensen ontmoeten. Dat gaat op alle eilanden gebeuren. Dat betekent naar scholen, naar andere plekken waar mensen bijeenkomen. Eh, ja, en ook hier, net als met die provinciebezoeken weer... een wandeling door in dit geval de belangrijkste winkelstraat van Philipsburg, eh, Front Street. Eh, nou, daar zijn wat monumentjes. Daar gaan ze kijken, maar dat is ook nog een stukje wandelen. En dan mensen langs de kant handen geven je laten zien. Dat is het doel en dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Nou is er veel te doen geweest... over de integriteit van de bestuurders op de Caribische eilanden. En eilanden gaan ook gebukt onder georganiseerde misdaad. Is dat nog een issue dat aan de orde komt de komende dagen, denk je? Nou ja, Curaçao heeft eigenlijk net, naar aanleiding van een rapport, en dat ging dan weer over de verdachte in de zaak van de moord op Helmen Wiels, die dood in zijn cel lag. Nou, daar is onderzoek allemaal naar gedaan. onverkwikkelijke zaken, en Curaçao heeft naar aanleiding daarvan aan Nederland gevraagd, en ook aan, trouwens aan Sint Maarten en Aruba, om een offensief te beginnen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Want zo valt ook in dat rapport van op Curaçao te lezen, in het rapport dat waar minister van Justitie Navarro het over heeft. Eh, daarin kun je zien dat de, de, de, de maffia, de misdaad echt geïnfiltreerd is op Curaçao in de hoogste eh, regionen. Nou, dat is een van de problemen die speelt. Hier op Sint Maarten ja, daar da, da gaat het dan vooral over corruptie, omkoping politici, eh, met name bewindslieden die ja, omgekocht zouden zijn. Er is een integriteitsonderzoek naar gedaan. Hoe is het met het openbaar bestuur? Eh, daar, daar heeft Sint Maarten dan weer, of ja, daar heeft Sint Maarten geen zin in. Eh, Nederland wil dat het wel gebeurt. Allemaal wat onverkwikkelijk, allemaal wat moeilijke punten. Veel armoede ook eh, op de eilanden waar ze gaan komen. Met name de bijzondere gemeenten, Bonaire, Saba of St. Eustatius hebben we hun heel eigen problemen. Daar is het leven vooral heel erg duur en de armoede groot. Dus ja, het is niet alleen maar hier het gebied van eh, de Witte Stranden, de palmbomen en de strak blauwe luchten. Menno Reemaier, dank je wel. Vanaf Sint Maarten waar hij is. Later vandaag horen we meer van hem over het koninklijk bezoek aan het Caribisch gebied. En ja, zo dadelijk gaan we horen hoe groen Nederland is. Het schijnt dat we groener zijn geworden. Ben benieuwd, we horen we het zo. You can laugh all you want, but you're not feeling me. You can talk all you like, but it won't set you free. me. You can hide behind that beautiful smile. There's no escaping you Dat nummer 1 maar Dit was de Nieuwe Shining, een Nederlandse band. Liedje van hun vierde album Wake Up Your Dreams uit 2013. Dit jaar dus. Hoe zit dat met die groene economie? Beloofde het u al, Nederland is de afgelopen jaar groener geworden. Gaat nog lang niet overal goed. Dat zegt het CBS tenminste. Dat onderzocht wat er op het vlak van duurzaamheid het afgelopen jaar is bereikt. De zogenaamde groene groei. Die cijfers zijn zojuist gepresenteerd. En onze economieverslaggever Nick Wouters die is daar. Nick, waar gaat het mis? Uh, nou, op uh, verschillende vlakken. Het zijn echt hele verschillende terreinen. Er is gekeken naar 33 verschillende indicatoren. Daarvan gaan er 7 achteruit en 18 vooruit. En indicatoren, dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Groene banen, hoeveel water we gebruiken, het aantal weidevogels. De biodiversiteit kun je daaraan meten. En die biodiversiteit die loopt terug. Energiereserves lopen ook terug. Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Hoe zit dat met die energiereserves? Nou, dat is natuurlijk in het geval van Nederland vooral de aardgasvoorraad in het Groningse gasveld. Ja, daar halen we ieder jaar meer uit. Dus, en dat is natuurlijk een eindige voorraad, dus dat raakt een keer op. Dat zien we duidelijk terug in de cijfers. Maar ja, dat is logisch toch dat dat opgaat? Kunnen we daar iets aan doen? Nee, ja, daar valt niet zoveel aan te doen. Kijk, op is op. We kunnen natuurlijk ook proberen meer reserves aan te boren, maar uiteindelijk zal ook dat een keer oprapen. Ik zei het al, we doen het minder goed op veel vlakken dan de rest van Europa. Wat zijn nou voor u de punten die vooral misgaan? Nou, wat we duidelijk minder goed doen, dat is bijvoorbeeld de uitstoot van verschillende zaken. En vooral met stikstof gaat het, doet Nederland het slecht, daar staan we onderaan in Europa. Maar dat komt bijna volledig door het feit dat we in Nederland een hele intensieve veehouderij hebben. In Nederland hebben we alleen al meer varkens dan, Nederland, dan, dan mensen. Ja, dat stoot natuurlijk heel veel ammoniak uit met heel veel stikstof. Het gaat ook goed, sommige dingen. Op 18 vlakken gaan we vooruit. Waar blinken wij in uit? Nou, wat we het heel goed doen, dat, dat zijn zogeheten groene economische kansen. De, de groene sector in Nederland die groeit, er komen steeds meer banen in, meer toegevoegde waarden. Ook veel meer groene patenten, daar doen we het steeds beter in. En daar doen we ook het in Europees perspectief, staan we daar aan de top. Helemaal bovenaan? We zitten er wel bij de bovenste landen, wel zeker in de top vijf, ja. Staat Duitsland zeker weer net erboven? Nou ja, Duitsland investeert natuurlijk heel veel in, in groene energie, wind- en zonne-energie. Maar er zijn natuurlijk meer zaken. Je moet ook denken aan bijvoorbeeld duurzaamheid. En dan merk je dat we in Nederland daar flink bezig mee zijn. Ook in de bouw wordt daar veel aan gewerkt. Dus goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijven zelf. In 2012 hadden we ook te maken met een recessie. Ik kan me voorstellen dat dat de vergroening helpt of juist niet helpt? Heeft u daar iets van gemerkt? Nou, in zekere zin wel. Wat je natuurlijk vooral merkt is dat door die recessie er ja, minder elektriciteit wordt gebruikt. Bedrijven zijn minder actief. Nou ja, dat betekent dat er ook minder stroom opgewekt moet worden en dus minder uitstoot. Ja, het is rustiger op de weg, dus daardoor ook, heb je ook eens minder uitstoot. Maar zelfs zonder recessie merk je heel duidelijk dat de uitstoot van die broeikasgassen en andere zaken gestaag afneemt. Ja, over die recessie dat gaan we morgen ook weer van u horen, begreep ik. Hè? Wat, wat gaat u morgen aankondigen? Nou ja, Morgen zullen we zien hoe het ervoor staat. Dat, hmm. ik, dat kan ik morgen vertellen. Of we nog in de recessie zitten of niet. Ja. Dat weten we morgen om half tien, Lara. Nou, Nick, dan horen we van je dan. Rond die tijd. Uh, CBS wil daar nu nog niets over melden uiteraard. Uh, ze doen dat morgen. Morgen dus meer over de Nederlandse economie. In ieder geval wat groener geworden dus. Dat is uh, op zich goed nieuws. Nick Wouters hoorde u meer daarover straks op onze website nos.nl. Over het vergroenen van de Nederlandse economie. En wij zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal... voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne dag. Sven Kokkoman zit alweer met een brede grijns in de studio. Je hebt er zin in. Wat heb je zo dadelijk? Het aantal lage letteren stijgt snel. En dat gaat pardon, grote problemen geven. Terwijl we toch een prinses hebben die zich daar heel erg mee bezighoudt. Uh, we gaan staan stil bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als we die een keertje zouden overstaan... zou niemand daar last van hebben, zegt een uh, hoogleraar bestuurskunde. En mensen met een taakstraf moeten weer een hesje gaan dragen... met de tekst Ik werk voor de samenleving. Oh vindt de Amsterdamse VVD hmm. dat en meer. Zometeen bij de CAIRO. We gaan het horen. Bij Sven Kokkoman. Eerst naar wat meeges. voor het NOS-journaal. De hulpverlening in de Filipijnen wordt bemoeilijkt... door de onveilige situatie in onder meer de zwaar getroffen stad Tacloban. Ook in andere plaatsen op het eiland Leten is het onveilig. Er zijn veel plunderaars. Convooien van het Rode Kruis worden tegengehouden... door hongerige en verwarde mensen. Daardoor hebben de transporten vertraging opgelopen... Het zei een woordvoerder in het Radio 1-journaal. Het kabinet wil het makkelijker maken falende toezichthouders bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan of die aansprakelijk te stellen. Minister Opstelte werkt aan een wetsvoorstel hierover en wil ook duidelijke regels over taken van de toezichthouders. De opiumproductie in Afghanistan is nog nooit zo hoog geweest. Het gebied dat voor de papa verteeld wordt gebruikt is voor het eerst groter dan 200.000 hectare. Gespecialiseerd bureau van de VN heeft berekend dat de productie van opium is gestegen met ruim een derde ten opzichte van vorig jaar. En bij werkzaamheden aan een ondergrondse parkeergarage in Den Bosch is een Neandertalerkamp gevonden uit de oude steentijd. De gemeente spreekt van een unieke vondst. Het kamp is 40.000 tot 70.000 jaar oud. En vanmiddag maakt de gemeente Den Bosch meer details bekend. Dat zijn de hoofdpunten. En de verkeersinformatie nog even, René Pacet. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Lara. Nog maar vijf files. en Die hebben bijna allemaal een bijzondere oorzaak. En nog steeds die mist in Zuid-Limburg. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Daar staat een kapotte vrachtwagen tussen Knoppert-Beekbergen en Twello. Hij wordt straks geborgen. Er staat nu al drie kilometer file. En straks gaat de snelweg helemaal dicht na Tienen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Knoppert-Leenderheide drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht drie kilometer. Nog een staartje van de spits op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Patu van Dorp 3 en de A65 ten Bos Tilburg. Daar heb ik goed nieuws over, want de weg is weer vrij bij Helvoort. Dus de file daar die gaat nu snel oplossen. Uh, de N31 drachten de Daar is uh, een ongeluk gebeurd bij Marsum. De rijbaan is dicht. Het verkeer kan dan via de af- en de oprits met enige moeite langs. Dan nog even kijken naar het spoor, want er rijden nog steeds geen treinen tussen Hilversum en Baarn. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. Dat de lage letter stijgt snel en dat gaat grote problemen geven. Niemand zou het merken als we de gemeenteraadsverkiezingen van, een, van vandaag een keertje overslaan, zegt een hoogleraar bestuurskunde. Mensen met een, met een taakstraf moeten weer een hesje dragen met de tekst. Ik werk voor de samenleving, vindt de Amsterdamse VVD. Duitsstalige Belgen willen dezelfde rechten als Vlamingen en Walen. En het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Bladel. De boerderijrad rukt op en wat jammer nou dat dat oude wetse gif om die beesten naar de galamise te helpen niet meer gebruikt mag worden. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt @s kokkelman en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail goedemorgennederland@kro.nl Het aantal laaggeletterde onder 45-plussers stijgt snel. Over een jaar of vijf kan dat tot grote tekorten op de arbeidsmarkt leiden... en ook kost het Nederland tientallen miljoenen euro's per jaar. Blijkt uit een recent onderzoek van de OESO. Maurice de Greven is hoogleraar onderwijs aan uh, lager opgeleiden aan de Vrije Universiteit Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het aantal laaggeletterde onder 45-plussers nou stijgen? Die mensen waren toch al laaggeletterd? Ja, nou, ik denk dat het uh, met name komt omdat deze mensen... Die hebben vanuit de vorige generatie zitten in een positie. waarin ze weinig hebben kunnen doen. Ja. Waarschijnlijk aan hun functioneren op de, op de arbeidsmarkt en hun dagelijks leven. En uh, onze voorzieningen zijn ook teruggelopen om mensen daarin bij te scholen. Maar je kunt toch niet, als je 45 bent of ouder. dan was je toch al laaggeletterd? Dan, dan zijn er toch niet opeens meer van? Nou door alle ontwikkelingen in de samenleving die zo snel gaan, bijvoorbeeld de technologisering um, en steeds groter appel wordt op ons gedaan om beter te communiceren, kan het zijn dat het bij mensen steeds verder afneemt en dat hun positie ook minder wordt en dat het daardoor ze lager letterlijk raken. Dat kan wel. Dus je kan van hooggeletterd te laaggeletterd raken? Nou ja, dat is wel een enorme sprong. Maar het kan zo zijn dat iemand die net een kwalificatie heeft voor de arbeidsmarkt... op de arbeidsmarkt zit en daar kan functioneren. Maar dat door de moderne ontwikkelingen nu... dat men dan toch achteraf kan raken. Dat kan wel. Ja, met andere woorden dat je niet goed met computers overweg kan... en niet snel kunt mailen, dat soort dingen? Nou, dat is één ding. Maar ook, je ziet dat communicatie steeds belangrijker wordt in alles wat we doen. Geschreven communicatie, het gesproken woord. En je ziet dat dat vroeger minder van belang was... is dus dat dat steeds een groter appel doet op het functioneren van de mens. Ja, wat zijn de gevolgen? De gevolgen zijn heel groot. De gevolgen zijn dat deze groep mensen bijvoorbeeld meer te maken heeft met de zorg... omdat ze sec niet weten hoe ze bijvoorbeeld een bijsluiter kunnen lezen... Dat zijn hele hoge kosten die met zich meebrengen. De gevolg is ook dat deze mensen die al in het arbeidsproces zitten. minder snel mee kunnen. Waardoor het inboet bij de arbeidsproductiviteit. Ja. En daardoor krijgen we ook steeds meer hogere kosten voor de arbeidssector. Ja. En je ziet dat nu door de crisis. bij deze mensen heel vaak ontslagen vallen. omdat die niet zo goed mee kunnen. En dat deze mensen ook weer minder snel aan het werk komen. Dus dat deze ook drukken op ons werkloosheidsbestand. Ja, die laatste twee punten begrijp ik. Maar een toenemende. Uh, een toenemende toenemend beroep op de zorg omdat je erbij staat... en niet kon lezen, dat begrijp ik niet. Nee, nou, je ziet dat bij deze mensen... die krijgt toch steeds meer problemen... naarmate zij wat ouder worden. Um, en dat kan zo lichamelijk zijn... maar dat kan ook psychisch zijn. Nou, daardoor zie je dat deze mensen... doordat ze zelf de taal niet meester hebben of zijn... Um, om stappen te ondernemen... dan gaan ze dus bijvoorbeeld eerder naar een huisarts... eerder naar een ziekenhuis... Um, terwijl het met kleine ingrepen... die je zelf normaal doet verholpen kan zijn. Ja. Um, en bijvoorbeeld het kan misgaan... omdat ze een verkeerd medicijn gebruiken. Bijvoorbeeld. Ja, maar, maar hoeveel mensen zijn dat dan? Ik denk dat er heel veel zijn. En ik denk dat het cijfer... Hè, nu zeggen ze ongeveer dat 12% van onze Nederlandse bevolking... laag geletterd is. Ik, en een heel groot deel daarvan is ook 45 jaar en ouder... Uh, uh, nou, dat is een, een onnoemelijk groot aantal... als je kijkt naar de Nederlandse bevolking. Ja, goed. En er is de afgelopen jaren van alles gedaan. We hebben zelfs een prinses die zich inzet voor laaggeletterdheid... tot ons tegen. Ja. Ja. Ja. Heeft dat dan te weinig gedaan? Nee, ja, ik denk dat, dat je dat niet zo kan zeggen. Ik denk bijvoorbeeld... Uh, uh, zij is verbonden aan de Stichting Lezen en Schrijven. Nou, die heeft... Uh, ...heel goed werk verricht om het op de agenda te zetten. Ja. Om te laten zien in Nederland dat het een erkend probleem is... ...en een problematiek die aangepakt moet worden. Hè, dat is in naamvolging wat ze in andere Europese landen ook hebben gedaan. Mm. Daardoor wordt het een, een probleem waar we zeggen daar moeten we iets aan doen. Dat kost heel veel tijd, dat mogen we niet vergeten. Maar daarnaast hebben we in de afgelopen jaren het voor met name laaggescholden en laaggeletterden... Steeds moeilijker gemaakt om op een hele laagdrempelige manier toegang te krijgen tot uh, nascholing, bijscholing of andere voorzieningen in de welzijns- of in de onderwijssfeer. Ja, en, en, en zijn die mogelijkheden er? Die zijn er wel, maar die worden steeds minder en steeds slechter. En wat zijn dan de gevolgen? Want u zegt het gaat heel veel geld kosten. Hoeveel geld gaat het ons kosten? Nou, we, zitten, we hebben een heel voorzichtige doorberekening gemaakt... en je ziet dat het ergens... Uh, dat er in de arbeidsproductiviteit... als we daar dus niet in investeren die mensen het bijscholen, dat ze op een snellere manier met het arbeidsproces mee kunnen gaan... dat het alleen al 353 miljoen euro per jaar kost. Zoveel? Ja. En ja, daar komen de kosten van de zorg nog bij... Daar heb ik het dan niet eens over. Dus je zit echt op een enorme kostenpost wat je zou kunnen besparen. En wat in tijden van crisis heel zinvol zou kunnen zijn, denk ik. Juist. Maar goed, er gaat in Nederland 600 miljoen extra naar onderwijs toe. De afgelopen jaren is er ook wel wat geïnvesteerd in onderwijs. Maar niet genoeg, naar uw mening? Nou, niet in dit stukje. Want van die onderwijsbegroting, hè, dat is een heel groot bedrag, gaat er maar een heel klein bedrag naar het ondersteunen van volwassenen. Um, en daar moeten we denk ik meer ruimte voor vrijmaken... omdat we straks anders een probleem krijgen... Ja. dat die mensen niet kunnen functioneren op de arbeidsmarkt... of gewoon in, dat hun welzijn belemmerd wordt. Hoeveel uh, extra geld zou er naar dat volwassenenonderwijs moeten... om dit probleem op te lossen? Nou, dat is ontzettend moeilijk om te zeggen. omdat het, uh, Ik heb een vergelijking gemaakt tussen de Europese landen. Je ziet dat bijvoorbeeld... Eh, wij willen altijd net zo goed zijn als Finland... Ja. En als je daar kijkt, dan investeert Finland 24 keer zoveel als wat wij doen voor het volwassen onderwijs. Uh, nou, dat zou een beetje te veel zijn, denk ik. Maar we hebben nu een bedrag wat gewoon niet toereikend is. Ja. Dus we zouden dat moeten, op, ja, iets moeten opkrikken. Ja, maar wat is iets opkrikken? Als ik minister ben, dan wil ik van u weten hoeveel geld moet ik dan extra reserveren? Ja. ja. Een, ik kan me voorstellen dat u dat wil weten, maar daar kan ik zo geen antwoord op geven. Nee, maar de minister wil dat ook weten. Ja, ja daar moeten we een doorberekening op maken. En hoe lang duurt dat nog dan? Nou, ja, dat, dat is binnen een afzienbare tijd uh, gedaan. Juist, dus dat ja. hebt u nou nog even niet meegenomen? Nee, wij, wat we eerst hebben gekeken, wat, wat belang, wij steken in vanuit inhoud. Dus ik kijk, hoe groot is de problematiek? Wat kost het de samenleving? En als je erin investeert, wat krijg je dan terug? Als je bijvoorbeeld al die mensen die nu laaggeletterd zijn, als je die een traject aanbiedt, wat is het rendement daarvan? Nou, dan zie je dus dat je rendement behaalt van 600 miljoen euro. Um, en dat is een voorzichtige berekening. Ja, maar, maar, dan, dan, maar dan moet je, je er toch ook even hoeveel bij kosten zeggen. kosten erin moeten zitten? Ja, precies. Dat is dan een vraag die de ja. minister ook graag wil weten. Ja, ja, dat kan Waarom hebt u dat voorzien. niet meteen meegenomen dan? Wij, ja, nogmaals, wij steken in vanuit inhoud. En ik wil eerst weten wat de kosten zijn van die deze mensen uh, met zich meebrengen. En dan wat het op zou leveren. Ja. En dan moet je heel voorzichtige stappen gaan nemen om dan nog te kapitaliseren wat de investering zou moeten zijn. Goed. En ik vind dat ook beleidsmakers daarnaar moeten kijken. De prinses uh, Laurentien, uh, die uh, zoals u zei uh, voorzitter is van de Stichting Lezen en Schrijven, noemt het een demografische tijdbom. Het lijkt me dat u het daarmee eens bent. Tot, tot. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik dank u zeer. Maurice de Geef, hoogleraar onderwijs... aan lager opgeleiden aan de Vrije Universiteit Brussel. Heel graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. Een vrouw eist van haar ex-vriend... dat die dit jaar 3 miljoen met de lotto heeft gewonnen. De helft van het geld omdat het winnende lot is gekocht... met geld van hun gezamenlijke rekening. Heeft de vrouw daarom ook recht op die uh, anderhalf miljoen? Advocaat Paulien Hentenaar-Polderman heeft het antwoord. ...hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval. Gekeken zal moeten worden hoe er gestort is op de gemeenschappelijke rekening. Stel nu dat meneer meer op deze rekening gestort heeft dan mevrouw... ...dan lijkt zijn claim sterker te zijn. Als het nu 50-50 is, lijkt de case van mevrouw weer sterker te zijn. Maar ook moet gekeken worden naar wat tussen partijen gebruikelijk was toen zij nog samen waren ten aanzien van het kopen van loten. Kochten ze deze wel vaker en hoe werden deze loten betaald? En hoe werd er omgegaan met het prijzengeld? Stel nu dat het heel gebruikelijk was om loten van deze rekening te kopen, dan staat mevrouw weer sterker. Het antwoord hangt dus helemaal af van alle omstandigheden en de rechter zal hier een knoop over doorhakken. En dan hangt het dus ook maar weer af van die rechter. De advocaat van Stad. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar Goedemorgen @kro.nl voor uw vraag van vandaag. We gaan terug naar Bladel. Onze eigen rattenvanger, Marcel Dekker. Hoe vaak ziet u de ratten nou lopen, meneer Van der Borne? Toevallig heb ik ze gisteren nog gezien. En gisteren heb ik er toevallig ook nog eentje gevangen. Ja. Zijn ze te veel? Zie je er veel rond dit varkensbedrijf? Het zijn er op het moment veel meer als, als een half jaar tot een jaar geleden. Ik zie er veel meer lopen als, als andere keren. En dan denkt de boer altijd aan de schade die zo'n beestje kan veroorzaken. Wat voor schade is dat? Dat is knauwen aan kabels, waar we laatst ook nog allemaal meegemaakt hebben. En dat ja, de ziektes overdragen. Ja. Nou, dat gebeurt allemaal op het varkensbedrijf van meneer Van der Borne, die regelmatig mensen als Martijn Jansen moet vragen. Uh, om iets te doen aan die plagen. Want het lijkt een plaag te worden. Uh, en dan niet alleen hier, maar eigenlijk in heel Nederland. Hè? Uh, op veel boerenbedrijven, want daar hebben we het over. Meneer Jansen, u bent bestrijder. Heeft u ook dat idee, die toename? Uh, het neemt uh, wel degelijk toe, de overlast. Uh, het is veel moeilijker te bestrijden. En uh, ja, vooral agrarisch merken dat het, uh, ja, ja, de overlast wordt, wordt erger. Ja. En dan heeft u extra werk. En u zet allemaal kistjes overal en nergens op dit bedrijf neer. We hebben er net eentje opengemaakt. En beet, hè? Ja, er zit er eentje in. Ja? Een zwarte rat. Ja. Ja. Klein beestje. Ja, het is geen volwassen exemplaar. Maar uh, ja, het is er maar eentje minder. Ja. Nou, dat zou allemaal wel eens hopeloos tekort kunnen schieten. Hè? Die doosjes neerzetten. Die ouderwetse klemmen. Johan Rooyakkers. U bent uh, van uh, Protecta. Ook. Uh, wat is dat? Protecta. Protecta is een professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijf... werkend in, in onder andere Nederland. Ja, een toenemend probleem met die zwarte rat op het boerenbedrijf. Eigenlijk sinds een, ja, een korte tijd. Hoe komt dat? Ja, we zien het eigenlijk al langere tijd dat het erg moeilijk is om dat beestje te bestrijden. En we zien nu eigenlijk sinds een half jaar de toename. En puur omdat de wetgever heeft uh, bepaald dat wij geen concentraat meer mogen gebruiken. Dus we kunnen niet meer bedrijfsspecifiek een voer maken om het beestje te bestrijden. Ja. Het gif wat erin zit wel, heb ik begrepen. Maar de manier waarop u het mengt met voer om die beesten te lokken... dat mag niet meer. Op uw manier. Nee, dat klopt. We zijn nu afhankelijk van een product... wat ergens in een fabriek gemaakt wordt. Terwijl we vroeger zelf konden bepalen... welke graansoorten wij bij het concentraat, bij het vergif, mengden. Ja. Dus we konden per locatie zeggen... Nou, deze varkensbedrijven willen varkensbrok mengen... om het diertje wat gewend was aan het varkensvoer... ook dat product te laten eten. Ja. Waarom mag dat niet meer? Ja, de wetgever heeft bepaald dat, uh, dat ze toch zeggen van nou, we willen van het, het strengst toegelaten gif af. We moeten meer registratie hebben terwijl het product geregistreerd is. Mensen moeten gediplomeerd zijn terwijl bedrijven zijn gediplomeerd. Alleen agrarisch mocht het nog zelf. Die wetgever is ook aan het veranderen. En daarom hebben ze gezegd van nou, we willen er vanaf, het moet gewoon bij een fabriek gemengd worden. Voorlopig kan het dus niet meer op uw manier, die de meest wenselijke zou zijn. Um, nou is er een meldpunt in het leven geroepen van, hou je vast, de Nederlandse vereniging Bedrijven. Wat moet dat gaan opleveren dan? Eigenlijk moet dat gaan opleveren dat er meldingen gemaakt worden dat er bekend is hoe groot het probleem is. Op dit moment wordt nooit een melding gemaakt van overlast van zwarte rat. En er is ook de overheid tegen aangelopen dat ze zeggen van, ja maar er is geen probleem in Nederland. Maar heeft een agrarisch bedrijf een probleem, dat meldt hij niet bij de overheid. Dat meldt hij bij een plaagdierbestrijdingsbedrijf. Dus er is eigenlijk nergens centraal geregeld hoeveel problemen er zijn in Nederland. Nee. Maar een meldpunt lijkt mij wel ingewikkeld. Want een boer wil het liefst niet geassocieerd worden met een plaag. En al helemaal niet met een plaag van ratten, toch? Dat klopt, Het is het algemene probleem. Het is toch nog het achter de deur, het spookbeeld. En het zit niet bij mij, het zit bij de buren. Maar de problemen die worden toch dusdanig groot dat iedereen ook zijn eigen belang... dat zien we ook dit bedrijf ook, die komt er ook vooruit van het is een gebiedsprobleem. Het is geen probleem van het bedrijf. En de regio is uiteindelijk bepalend of het beestje daar makkelijk kan verplaatsen en kan voorplanten. Ja, dan hoopt u natuurlijk op de beste resultaten hè? als de uitkomsten van dat meldpunt bekend worden. Wanneer gebeurt dat? Ja, het is nu open gegaan. Dus de meldingen die komen nu binnen en uh, ja, we, we zijn benieuwd hoe snel het uh, volstroomt. Nou goed, dood aan de rad terug met... Uh... Dat ouderwetse gebruik van dat gif, komt het allemaal goed, hier ook in Bladel. Dank u wel, allemaal. En wij danken Marcel Dekker. Straks, duits Belgen willen hun eigen gewest. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1991. Op oh, Foxy Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een toe? Ja, ik kan niet meer zijn Nico Haak, de zanger van het onbekommerde repertoire. Eh, overleed deze dag in 1991. Giel Montagne heeft hem als presentator van het populaire programma op volle toeren... heel wat keren aangekondigd en eh, was ook met hem bevriend. Water over en weer bij elkaar. Uh, ja, nou ja, ook okay, Sjaan en uh, mijn vrouw die uh, die leveren de recepten uit ook. <lacht> We hebben nog wel uh, recepten van, van uh, spaghetti carbonara alle Jaan Haak. <lacht> Gooi een kwartje in dat ding, blijf niet zitten, kom op en zing. Geloof me, heus het is voorbij met moe zijn, moe zijn, moe zijn. En uh, ja, hij noemde mij altijd Beppi ook uh, uh, voor en achter het toneel. Ja, ik herinner me ook dat hij uh, op een gegeven moment, uh, ja, hij was helemaal kapot van het feit dat, uh, dat, dat zijn zoon door een uh, ongeluk uh, overleden was. En uh, ja, stond hij dus uh, in de politie en ik durf niet, ik durf niet, heb ik hem dus echt gewoon het toneel op moeten schoppen. Ik hou me maar aan jou vast, als het moeilijk voor me wordt. Daar voel ik mij nog steeds het beste bij. Als hij dan uh, met, met, met Sjaan in, in het vliegtuig zat, dan, uh, dan kwam hij terug. En dan zei hij van, ik was lekker dicht bij mijn zoon. Je zoekt al word je ouder. Iets waar je op kan steunen. Je kunt niets onderschouwen. Goede collega, goede vriend. Uh, uh, hield van uh, lekker eten en drinken. Uh, was een hele goede artiest. Heeft uh, veel bijgedragen tot de feestmuziek. Ops oh, Fox, trot met je elastieke vinden. Die wil elke avond daar het tentje toe. <lacht> met zijn uh, Foxy Fok, is je moeder niet thuis. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis. Marie. Aan het einde van zijn leven heeft hij uh, uh, ook nog uh, de bolspandjes uh, gedragen. Die toen uh, erg in waren, daar kwam hij ook uh, bij mij mee. Van, uh, nou alsjeblieft, uh, je vrouw en uh, jij, die moeten dat ook dragen. Want uh, dat, dat is voor je gezondheid goed. Ik heb die dingen nog steeds in de kast liggen. Hij zwoer erbij, hij droeg altijd dat polsbandje. Dat heeft hij tot aan zijn dood gedragen. Het maakte hij ook heel veel reclame voor. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Oh nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dan echt gezellig wordt. Die man heeft veel meegemaakt. Maar hij heeft altijd zich ten opzichte van het publiek opgewekt en vrolijk naar buiten uitgedragen. Mag u zich nou afvragen waarom de noemde Nico Haak Giel Montagne Beppi? Nou, hij heet eigenlijk Bertos Arie van Rene, deze Giel Montagne. Hij sprak over de, in 1991, en precies op deze dag nog wel overleden Nico Haak. Smart! Smile. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Duitsstalige Belgen willen een eigen gewest. Dat zegt karl Heinz Lamberts. Die is minister-president van de Duitsstalige Gemeenschap. Martijn Schut, onze man in België. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die Duits-Belgische gemeenschap eigenlijk? Nou, eigenlijk heel klein. Er wonen zo'n 75.000 mensen. En ik ben er wel eens doorheen gereden. En ja... 20 minuten, 25 minuten misschien, en dan ben je er doorheen gereden. Ja, waar, waar ligt het? Uh, dat is, ja, uh, daar moet ik even nadenken. Dat is een, een strikvraag. Uh, <lacht> het ligt in ieder geval aan de, aan de, grens. Aan de grens. Met ja, Duitsland, ja, voilà. denk ik. Dat is gemakkelijk. Ja. <lacht> <lacht> ja. En um, ah, voilà. en, uh, en ja, daar ligt het eigenlijk helemaal in een hoekje. En de mensen, ja, die voelen zich daar uh, toch wel... Uh, die hechten veel waarde aan een identiteit aan een Duitse, Duitse taal. Ja, zeg, uh, 75.000 mensen, dat is, laten we zeggen, een gemiddelde provinciestad, uh, een stadje. Uh, en die hebben een eigen president? Ja, dat is België. Iedereen wil hier zijn eigen regering, zijn eigen president. Dat hebben de Vlamingen, dat hebben de Brusselaars, de Franstaligen en dus ook de Duitsstaligen hebben een eigen minister-president. Ja. Alhoewel die natuurlijk niet zoveel macht heeft als die andere die ik net opnoemde van die andere gewesten. Nee, goed. Um, dit komt niet helemaal uit de lucht vallen, dit pleidooi. Want het heeft alles te maken met een pleidooi in het verkiezingsprogramma van de N-VA van Bart de Wever. En wat is het verband? Dat verband is eigenlijk als volgt. Wart de Wever kiest er eigenlijk voor om um, het aantal gewesten in België te beperken. Hij wil eigenlijk dat het Brussels gewest wordt opgeheven. En hij heeft ook gezegd dat uh, ja, de invloed of de macht van het Duitsstalige gewest eigenlijk tot een minimum zal moeten worden beperkt. Het wordt eigenlijk bijna opgeheven. Op papier blijft het nog wel bestaan. Maar ze zullen al een invloed eigenlijk moeten afstaan aan de Fransstalige gemeenschap. onder wie ze eigenlijk nu ook al vallen. En daarom ah. heeft die meneer Lamberts gezegd: van, Oh, oh, luister eens. Wij willen eigenlijk meer rechten. Ja, en Duitsers en Fransen, dat gaat natuurlijk helemaal niet samen. Ah, ja, nou, ja, ze, ze zitten al heel nou, lang samen. Niet in die grensstreek natuurlijk. in ieder geval. niet nee, in die grensstreek, nee, inderdaad. Maar ze zitten al heel lang samen natuurlijk. En uh, ze hebben al onderhandelingen in het verleden gevoerd over het overhevelen van meer bevoegdheden van de Franstalige gemeenschap ja. naar die Duitsstalige uh, gemeenschapsregering. Hè, want dat is nu nog geen gewest. Ja. En vandaar dat hij nu een oproep doet om van de Duitsstalige uh, gemeenschap een volwaardig gewest te maken. Maar om wat voor bevoegdheden gaat het dan helemaal? Het kan over van alles gaan. Het gaat bijvoorbeeld over mobiliteit, over het woonbeleid. Dat zijn zaken waar ze dan bijvoorbeeld meer over te zeggen zouden krijgen. Over wegen en ja. huizen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker. Want uh, het is nu bijvoorbeeld al zo dat vanaf uh, de komende jaren de gewesten in België bijvoorbeeld gaan uh, de bevoegdheden hebben over de Belgische vorm van die hypotheekrenteaftrek. Nou, dat raakt de mensen natuurlijk rechtstreeks in hun portemonnee. En voor een politicus is, is dat natuurlijk eigenlijk ook wel mooi om te zeggen tegen je kiezers van kijk, geef ons dat geld nu maar, wij gaan dat voor jullie beheren en dan komt het allemaal wel goed. Dus ja. het is ook met het oog op de verkiezingen volgend jaar. Ja, maar gaat dit daar nou echt een belangrijke rol bij spelen? Nee, in het in het totaalbeeld van de Belgische politiek is dit natuurlijk maar een een een detail. Er komt eigenlijk ook omdat ze hebben dit jaar een hele grote staatshervorming afgerond. Dat heet de zesde staatshervorming. Daarmee komen dus heel veel bevoegdheden van de federale staat... Hè, waar Elio Di Rupo de, de baas van is, naar de gewesten toe. En ja, dan hadden ze eigenlijk daar een karretje aan moeten haken... als Duitsstalige gemeenschap. Ze zijn dus eigenlijk met andere woorden misschien wel een beetje te laat... met deze voorstellen. Goed. Klein en te laat. En het gaat ook niet echt een rol spelen, maar opvallend is het wel. Ik dank je zeer, Martijn Schut, vanuit België. Ach. Straks dames en heren, taakstrafhesjes met de tekst... ik werk voor de samenleving, die moeten terug, vindt de Amsterdamse VVD. Heeft vast iets te maken met de gemeenteraadsverkiezingen... die daar vandaag niet zijn. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Stelt u zich even voor, een tekening van koningin Juliana als raamprostituee... met een prijskaartje erbij van 5,2 miljoen gulden...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 Good Thinking, ePstaffing.nl